2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De GGD Rotterdam Rijnmond schroefde de coronatestcapaciteit flink op naar 4000 tests per dag. Dat aantal moet per 1 september worden gehaald. Nu kunnen dagelijks 1500 mensen worden getest op zeven locaties in de regio Rotterdam. De GGD had pas gerekend op 4000 tests per dag in het najaar. Als ook het griepseizoen in volle gang is, dat is nu dus vervroegd. Ook het bron- en contactonderzoek in de regio Rotterdam wordt opgeschaald. Eerder was er een tekort aan medewerkers om dat onderzoek volledig uit te voeren. Er is geen bewijs voor dat de top van Hezbollah betrokken was bij de moordaanslag op de Libanese premier Rafik Hariri in 2005. Dat zegt het speciaal tribunaal voor Libanon in Leidsendam. Hezbollah had misschien wel belang bij de dood van Hariri, maar het tribunaal kan directe betrokkenheid niet bewijzen. In Leidsendam staan vier verdachten terecht die allemaal lid zijn van Hezbollah. Ze zijn al jaren spoorloos en worden daarom bij verstek berecht. Bij de bomaanslag in 2005 in Libanon kwamen naast Hariri nog 22 andere mensen om. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Op de Nederlandse stranden spoelen meer dode bruinvissen aan dan op andere Noordzeestranden. Sinds 1990 werden ruim 16.000 dode bruinvissen gevonden. In Nederland waren dat soms wel 800 per jaar, zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. De bruinvis is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Vooral in het zuidelijk deel van de Noordzee stijgt het aantal dode dieren de laatste 15 jaar. De onderzoekers hebben daar geen verklaring voor. Het vertrek van bondscoach Ronald Koeman naar Barcelona lijkt definitief. Koeman is in Zeist geweest om met de KNVB te praten over het ontbinden van zijn contract. En bevestigde dat hij graag naar Barcelona zou willen. Maar dat het pas definitief is als de handtekening is gezet. Het weer, stapelwolken, zon, en enkele bui. En het is 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Kom eens langs. De entree is gratis. We hebben even stilgestaan. Maar gelukkig, we mogen weer. Kom, we gaan. Lekker erop uit. Of zelfs op vakantie.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 Ja, we zijn weer terug. Gezellig. Dat was nog een stukje van uh, Vloton, hoorde je dat? Die draait er nog steeds. Maar dat was niet de bedoeling natuurlijk. Wat een lang nummer is dat dan? Uh, we gaan het anders draaien. En uh, we gaan het zo meteen met hebben over de kermis, had ik begrepen. Klopt dat, Luz? Ja, we gaan het later in het uh, tweede uur gaan we over... Uh, ou, uh, Oude tijden van Daar okay. uh, gaan we het even over hebben over de, wat er toen allemaal was. Nou. En uh, volgens mij hebben we nu nog de uh, ja. artiest van de dag. Ja, daar gaan we even bij. Weet je wat, ik doe even hierna. Want we gaan even zoeken welke we moeten hebben ervan. We gaan iets Nederlandstalers draaien in afwachting van, oké? Okay? Ja, is prima. De avond valt, denk ik aan morgen. Het waalt dan in de stilte van de nacht. Dan hou ik het verdriet niet meer verborgen. Al weet ik dat er ergens iemand was. Geen antwoord die ik krijg op al mijn vragen. Daarom leef ik zo vaak in onzekerheid. Zal ik komen, al lijkt het wachten soms een eeuwigheid. Corrie Konings, deze gezellige Nederlandstalige tranentrekker. We gaan even kijken, we gaan naar de artiest van de dag. Gaan we nog één keertje draaien, Johnny Preston. Nee, Johnny Preston. Hoe kom je aan nou? Billy. Ja, Preston, die naam komt toch vaker voor rond artiesten, begrijp ik zo. Dit was wel heel gevoelig, een uh, hele tijd terug. Maar het blijft toch heerlijke muziek. En dat draaiden we in het kader van onze Artiest van de Dag. We gaan verder met uh, deze.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 Uh, Munkel, Jerry, en dat uh, draaiden we eigenlijk uh, een ja. beetje op verzoek van de twee mensen tegenover mijn broer en zus. Ja, Martin heeft daar uh, herinneringen aan aan deze muziek. Ja, dat ik Waar niet doet van. deze muziek jou aan denken? Wat? Ja, vooral aan de kermis. Aan de kermis. Ja, ja. maar ja, de oude kermis van vroeger, het zwarte veldje, bij de prinsessenweg, weg. Koningin, ja, ja. koningin, koninginweg. Uh, dat was gewoon elk, elk jaar een feest in augustus. Een beetje, ja, kort voordat het schooljaar weer begon, kwam die kermis uh, zeg maar twee weken lang. Keiharde muziek bij de botswagens. En ja, nou, dat was Mungo Jerry natuurlijk standaard. Uh, dat was in die periode weer één hit. De en uh, ja, ja en dat was gewoon. Zo en dan stond je op de kermis ja. en hoorde je deze muziek. Die ja, was er niet weg te slaan? Nee, zat je in en, de botauto's of vind je het wet Ja, de botauto's had het beste boksen. Maar ja, ik. Uh, ja, dat is wel waar natuurlijk. Maar we hadden voor de uitstelling met mensen drieën erover. Hoeveel kermis, of hoeveel kermislocaties hebben we wel in Standvoort gehad? Nou ja, die zijn nou in huis niet te tellen. Nee, nee. Ik weet dat ze bij de bij de daar beneden, waar nu het, hoe heet dat, die hele nieuwe wijk gebouwd is. Ja, bij Duinwijk. het station. Het station Duinwijk. Ja, dat daar Dat hij daar ook gestaan heeft. Maar niet zo lang. Dat was een nood volgens mij toen. En boven de Verlinderweg heb je ook nog gestaan... waar nu het uh, grote hotel van, uh, Sinterpark, van, uh, van Sinterpark staat. Oh, ja. Heb je daar, daar ook nog gestaan? Dat kan ik me niet, niet... Daar heb ik nog een filmpje uit. van, dat weet ik nog. Uh, nou ja, Martin weet het ook het had over Favauwseplein. Ja, Favauwseplein, dat is het laatste jaar geweest. Het maar ja, Veld. Maar toch heb ik aan het Zwarte Veldje de leukste herinneringen. Ja, precies. Een... Dat dat liep helemaal door, de weg ook. hè? Ja, Tot het Ja, eind. precies. Misschien ook omdat ik daar mijn, ja, mijn eerste liefde uitgenodigd heb om mee op de kermis te gaan. Leuk, hoor. En, uh, en dan, uh, ja. Weet je nog hoe ze heet? Ja, natuurlijk. Als, die eerste, als, ja, als gisteren. Ja, hoe heet ze dan? Nou, namen wil ik echt niet noemen. Oh, maar oh dan, ze he? woont nog op Zand. Ik wil daar nou niet echt op ingaan. Maar je had er niet gewonnen met loodjes denken? Nee, nee. nee niet echt. Oh, okay. nee, het was wel een... Uh, een klasgenootje van me... Uh, uh, uh, uh, uh, op school. Ja, en, dan, uh, en dan uh, je, trok je... de stoute schoen aan. Uh, want je moest het wel aan het vragen natuurlijk. Van, uh, wil je, wil je met mij op de kermis gaan? Nou, dat oh. was niet zomaar. Want er waren nog wel meer gegadigden natuurlijk. Ja, dat was wel een... Uh, ja, Misschien luisteren dan, ze mee, Martin. Ja, ik, ik hoop het. Ja. Dat leuk. Met, en, en, heb je nog uh, meer van die herinneringen aan, aan vroeger? Van, dat je zegt van... Hey, dat, is, dat was leuk en dat is er niet meer. Dat zou best eigenlijk leuk zijn... Als dat weer terugkomt. Ja, maar zo, dat, daar is de, duurt het programma veel te kort voor. Hè? Als je het programma ja, ja, moet ik gaan de, vertellen. Kun je het niet in een heel klein nee, nee, we moeten het ook even bij de kermis laten, geloof ik. En okay. ja, dan hebben we ook nog de, de Bordswagens gehad, natuurlijk. Daar hadden we het net over. En um, daar heb ik ook voor de uitzending over. Daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Uh, ook inmiddels al, uh, nou, dat was in 72, 75 zijn we getrouwd. En dat was ook bij die Volkswagen, dat was ook een hele leuke locatie. Daar op de hoek, daar bij, uh, waar, waar nu het fletje staat van, uh, van de woningbouwvereniging. Aan de overkant had je nog de schietent staan. Engelbertstraat, uh, hoek, hoek Engelbertstraat, Zeeestraat, Zeestraat. Ja, ja. ja er, een aantal jaren ja. gestaan, daar een schietent stond er. Jarenlang. Ja, mm -hmm. ja dat is een, toch een van die locaties die uh, toch... We hebben heel veel uh, locaties gehad in Zandvoort, wat Kermissen betreft. En uh, hoe is dit dit jaar eigenlijk? Helemaal niet, geloof heel, ik. Hè? Helemaal geen kermis. We hebben nee. een hoger rat af en toe, dat staat op het Bad Huisplein. Uh, dit jaar ook niet, oh. toch wel? Ja, wel heel kort. Heel ik meen in het voorjaar uh, was hij er heel even. Of zo, april, mei. Dat, dat reuzenrat en toen, oh, toen de corona uitbrak was het kwijt. Ja, ik weet niet of dat de reden was, maar ik geloof dat ook de afspraken waren... dat hij er niet al te lang zou staan. Ja, ik denk dat ook hier nog steeds een discussie uh, gaande is uh, over... Ja, de, me, de, de bewoners dat, uh, dat die mee daar mee niet zo blij mee, mee zijn, ja, ja. Maar volgens mij vergeeft nog een hele belangrijke locatie. Hij hebt ook op een circuit al gestaan. Ja. Oh, echt? Ja, heeft hij ook nog gestaan. En dat is niet eens zo gek lang geleden, denk ik. Weet jij dat, Martin? Nee, nee is, kan ik is, schiet me niet. Hij heeft op een circuit gestaan, dat weet ik haast van procent zeker. Stappen dagen misschien. Ja, het is op dat, mij dat parkeerterrein. Het is, het is ja. een korte periode geweest, maar hij heeft daar gestaan in ieder geval. En dat is ook een van de locaties waar hij geweest is toen. Alleen ja, wat, wat jullie al zeggen ook. Het is, het blijft wel een probleem. Uh, je zit natuurlijk gauw met, met bewoners die er last van hebben. Ja, en uh, Is daar een oplossing voor? Ik weet het niet. Ja, het, is, nou. het is irritant natuurlijk. Je of iets voorstellen als het, als het zo storend is. Ja. Ik vind het een klein beetje... Uh sneu allemaal, want we zijn tenslotte een, een, een toeristisch, een, een badplaats. Dat ben ik en iedereen leeft van de toeristen, en een toerist die komt ook voor leuke dingen. Al, een paar weken geleden reden er een, een autootje zelf gemaakt, in elkaar geflansd. Ja. Zilver autootje met een mannetje erin, hij zong nog ook redelijk leuk. Hij deed het ook allemaal hartstikke leuk. En hij reed uh, de Halterstraat in en de Kerkstraat omhoog. En het was ter ere van de afsluiting van de Haltestraat. En dat geeft een bepaalde gezellige sfeer. En het hoeft helemaal niet groot te zijn. Het hoeft helemaal niet duur te zijn. Maar het, dit was gewoon zo supergezellig. Dit, zouden, dit, dit soort dingen zouden er vaker georganiseerd moeten worden. Op, op zaterdag iets door die Halterstraat. Ja. Het is toch nu afgesloten. We, ja, Het is een badplaats. Het zijn toeristen. Heel veel mensen leven er hiervan? Maar is het misschien zo te binnen uh, parkeerterrein Zuid... is dat geen locatie voor een kermis? Ja, da, ja, ja, ja. Het is misschien dan wat oud de route... maar dan heb je in ieder geval dat je, dat je weinig storing geeft aan, aan mensen die eromheen wonen. Ja, het, leuke yes. was, het leuke was natuurlijk ook dat het in het centrum was. Uh, dus heel, heel bepalend ook ja, voor het dorp. Uh, kijk, ja, als, een, als, het, als je een locatie als het Zuid neemt... Ja, dat is natuurlijk uh, anders. Is maar anders. dan, dan, kom, bij, dan kom, kom, kom ik ergens op. Je had vroeger dat 7-up treintje. Ja, waar is die eigenlijk? Ja. Maar jij zien rijden? Het treintje waar... was denk ik net zo snel verdwenen... als de tuk die we hier gehad hebben. Waar is die voor stop? Maar dat treintje, dat zou natuurlijk superleuk zijn... als je iets organiseert wat iets buiten het centrum ligt. Dat je zegt van... hé, hey, we pakken dat treintje en hij kan ons daar afzetten... en over een uur maakt hij datzelfde rondje weer... En dan kan je weer mee terug. Maar nou, nou, we zijn dat was er van tweede, geloof ik. Hè? Hij, is, hij is hier een tijdje hij is, geweest. Hij is, Volgens mij is hij is af is en toe dacht hij weer, weer een keer drop. Hij, ja. En dan wel korter of zo. Maar het is, ja, ja, de treintje is gewoon... een uh, prima Eigenlijk vervoermiddel... Je... openbaar vervoermiddel in Zandvoort... om van A naar B te komen. Uh, noem het circuit. Uh, noem het strand. Uh, en, en andere punten... Ja. Die, die leuk zijn in hij Zandvoort. Hij moet gewoon terug... Nou ja, we hebben bij misschien dat uh, iemand het initiatief kan ontplooien om het weer terug te halen. Maar ik denk dat we even stil moeten staan. Dat momenteel en een hele hoop niet uh, mogelijk is door de corona-maatregelen. Uh, ja, en laten we dan kijken in ieder geval voor volgend jaar. In de hoop dat alles dan weer een beetje in de goede gekeerd is. Dat we dan weer een leuke initiatief maar dat, kunnen ontplooien. Ja, dat treintje, dat geeft best wel een gelegenheid op anderhalve meter. Want ja. je zit met je kinderen of met je man, zit je op, op een ja, bankje. Ja. Dat mag. En de volgende zit echt wel een stukje bij je vandaan. Dus uh, ik denk dat ze dat toch maar eens even moeten gaan onderzoeken. Tenminste, lijkt zo leuk om dan dat weer terug te hebben. Het is gezellig. Het zijn allemaal leuke initiatieven. En uh, ja, als een badplaats op de, op de kaart te zetten, zijn het allemaal mooie dingen natuurlijk. Dit. En het maakt geen herrie. Het maakt geen herrie, nee. En ik weet, toevallig in Maastricht is dat zo, daar hebben ze een, een treintje wat rondrijdt. En dat gaat, het enige in, in Europa was dat op zonnecellen. Ja. Oh, helemaal zo'n energie en die gaat dan helemaal sticht rond. En dat zijn misschien leuke dingen om ook hier op Zandvoort te, te doen. Dan heb je helemaal geen was, geen milieubelasting, vervuiling. Heel leuk, altijd vol. Nou, we hebben er in de 60-jarige jaren, als ik, als ik goed nadenk, dat het al in de 60 jaar bestond. En het, hij kwam elke zomer terug. En het was gewoon een standaard dat het in Zand, bij Zandvoort hoorde. En, ja, we het begrepen. vaag. is, oké, okay, natuurlijk is het allemaal nostalgie. Even, maar, maar het zou mooi zijn als de... het in de... deze deze komen. In deze tijd super leuk is om het weer van stal te halen. Nou, wie weet, uh, luisteren mensen mee die hetzelfde idee als wij hebben... en er een beetje werk van gaan maken. Oké? Okay? Ja. Oké, okay. gaan we bedraaien? Nog wat kermismuziek graag. Noemen we dat. Keren hem? I am the magnificent. I am back, back with the shaker of soul boos, Most turnering, storming sound of soul. Uh, onze gast Martin kwalificeerde... onder kermismuziek. <laughs> maar uh, ja, Martin. Uh, op jouw verzoek was dit. Ja, de, de, ja, was de die gebroeders... Uh, Collins en Dave en Ensel. Twee broers uit Jamaica. En het was een, een, een zomerhit. De dubbelbel. Uh, en echt een kermisplaatje. Uh. Ja, ja. Jij gaat wat voorlezen. Ja, ik, ik heb een, een nieuwtje... Uh, eigenlijk uit Noord. Uit Nieuw-Noord. Uh, daar kon je... Tot voor kort nog bloedprikken in pluspunt. Nou, dat werd door Attal Media gestopt per 1 augustus. Kon je alleen nog in het dorp bloed Nou, het, het ging als een, als een vuurtje rond dat daar niemand mee eens was. Petities zijn opgestart, handtekeningen. Maar liefst 300 mensen die deze petitie getekend hebben. En zo mee konden al atal Media. Uh, uh, deze protesten niet uh, van de tafel gooien. En heeft besloten om elke vrijdagochtend weer bloed af, af te nemen in het Inpluspunt uh, in, in Nieuw-Noord. Nou, dat leeft uh, toch dat, heel erg. Hè? Uh, ja, dat mogen we uh, aan, de, aan, aan meneer Corhaas. Maar uh, hebben we dat te danken, door dus zulde zulden aan zijn initiatief en natuurlijk ook aan iedereen die die getekend heeft. Goeie zaak. Ja, nu heb ik nog een sportnieuwtje: Dat is uh, eigenlijk Heet van de naald dat in het weekend van 15 november... waar zal waarschijnlijk het Formule 1-circus neerstrijken in Turkije... waarop Istanbul Park en GP-weekend zal worden gehouden. Er werd al ooit een Formule 1-race gereden van 2005 tot 2011... totdat het door financiële problemen van de agenda verdween... En nu lijkt het dus weer terug te keren. Het zou de 14e Grand Prix zijn dit jaar. Dat wordt bevestigd. Naar verwachting komen er nog drie races bovenop. Waardoor het aantal op minimaal 17 komt. Twee keer Bahrein en één keer Abu Dhabi. Dus Max uh, kan nog heerlijk veel rondjes rijden. Denk en ik je dat, ook... dat hij nou nog kans wereldkampioen te worden? Nou, nou, hij, staat tweede dus. hij staat tweede. Dus hij staat er niet verkeerd voor. Dan moeten we heel veel fout gaan met de banden van Rovers uh, Hamilton. Nee, maar staat er goed En voor. heel eerlijk gezegd, gun ik hem dat ook wel een beetje. Ja, zeker. zeker. Ik gun het onze Max zo. Oh, hij doet zo zijn wet. Het is zo'n... Goed sporten, nieuws voor de sportfanaat onder ons, toch? Ja, ja, ja, ik vind het heerlijk. Ik zit voor de buis. Dankjewel. En we gaan verder met Stan Ridgeway.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 voor jou, dus. Ja, ik uh, heb nog een uh, leuk nieuwtje. Uh, volgende week, uh, 26 augustus om precies te zijn, uh, krijgt het, het Duinens circuit, waar normaal gesproken 3 mei voor het eerst sinds 1985 weer de Grand Prix verreden zou worden, een nieuwe naam. En verder wordt er ook extra informatie gegeven over de compleet afgeronde verbouwing van het circuit in de status van de Great One licentie, de keuring uh, voor die licentie die nodig is... voor de organisatie van de Formule 1-race... werd uitgesteld door het coronavirus. Ik ben dus benieuwd uh, wat er volgende week uitkomt. Hoe ons circuit gaat uh, heten in de toekomst. Ja. Want het, het uh, heet nu nog Circuit Park Zandvoort. Zandvoort. Ja. Waar dat vandaan gekomen is... Ik ik linkte het altijd aan Center Park, dacht ik. Ja, ik weet maar, Wie bepaalt het eigenlijk, die naam dan? Onze prins? Prins uh, Bril? Of, uh, ik denk dat er gezamenlijk iets is van Jumbo, Heineken. En, okay. Uh, okay. en ja. ook inderdaad Prins Bernhard en zijn... Uh, gevolg. gevolg. Oké, okay, dankjewel. Just let me Kick, Kick against, against Marvel En de Beatles en de rock and roll music. En uh, het blijkt toch wel dat, uh, dat we aardig wat luisteraars hebben. Want ik uh, hoor van dus dat er toch wel heel wat reacties komen op zijn, jouw verhaaltje over de, het circuitpark van Ja, Zandvoort. er zijn heel wat uh, uh, suggesties van mensen die zeggen van. Uh, noem het zus of noem het zo. Uh, eentje noemt het, zegt van. doet de suggestie van Circus Maxima. Uh, Amsterdam Motorspeedway staat nergens op. Uh, de Jan Lammers Arena. Uh, de Jumbo Track. Uh, Misschien had het wel een leuk idee geweest... om, om een prijstraag erover uit te schrijven. Ja, de, oh, deze is ook grappig. De Sand Lizard Track. Ja, ja. ja, ja. Mooie suggesties. Maar de, de, de serieuze die ik heel erg leuk vond... en die ik echt wel een kans hebben vind... die komt eigenlijk, als ik zijn naam mag noemen... van Peter Loos. En die zegt... The Dutch Dunes Circuit. Die ja. vind ik wel heel erg leuk. En Peter Loos dat is degene volgens mij... die ook dit boek geschreven heeft? Over, nou, dat durf ik niet te zeggen... Een ongelooflos... Maar het is iemand gewoon die reageert onder de... Leuke reactie. Onder de reactie. En wie weet, Peters, wordt wat meegedaan, maar de naam zal inmiddels wel bekend zijn, denk ik, toch? Dat neem ik aan, anders okay. gaan ze hem niet bekend maken. We gaan het afwachten. wachten. Different de different size, Dat was onze Joe Dolan, Make Me an Island, met een lekkere muziek. Uh, mijn uh, tegenover uh, mij de duo uh, Sidekicks, die uh, gaan wat dingetjes voorlezen. Wat ja, We hebben een leuke agenda een nou, wat leuk. samengesteld. We zijn nieuwsgierig. Nou, dames gaan voor. Nee, geige. Ga Oké, okay, dankjewel. Uh, nou, begin, uh, We gaan weer gewoon verder met de race, want ja, wat is zandwoord zonder race? 21, 22 en 23 augustus uh, voor de. de ADAC GT Masters weekend uh, verreden. Was dat nou een heel dit soort Martin? Nou, dat moet je niet. Algemeen. <laughs> ja, nou, ik zou het. Academische. Academische. Het, het zou wel iets met academisch zijn. Hè? Nou ja, het is uh, wat, wat uh, de wegenwacht in, in in Nederland is, misschien wel. Oké. Okay. Uh, op... Dus uh, ja, er wordt tussen uh, 21, 22 en 23 augustus. 2 voor 12 is dit, en dan zoek ik het op. En we worden tussen ADAC. GT Masters verreden. Waaronder de Zandvoort Super Prix en de DNRT Racing Days. De Zandvoort Super Prix en DNRT Racing Days zullen volgepakt zijn met spannende races. De wedstrijden worden verreden door raceklassen van VMAX Racing Management... en van de DNRT Clubsport Series. Dan hebben we het over het uh, Dutch National Racing Team natuurlijk. Dit even... Met evenement wordt georganiseerd door de stichting DNRT en VMAX Racing Management. En de stichting DNRT, Dutch National Racing Team dus. En als laatste is er op 30 augustus en weer een American Sunday. Normaal gesproken een heel groot evenement waar superveel publiek op afkomt. Ja, dit zal dit jaar anders gaan, natuurlijk door onze situatie waarin we leven. wordt georganiseerd door Automotive 402... En het is uh, aangeraad en van belang dat je een website in de gaten houdt om te kijken hoe uh, het georganiseerd is en wat je te verwachten hebt als je erheen komt. Uh, dus ik, ik adviseer uh, de website circuisandvoort.nl te bekijken, uh, zeg maar een paar dagen voordat je gaat besluiten hierheen te komen voor, voor American Sunday, om uh, niet voor boze verrassingen te komen te verstaan. Oh, en ik heb uh, even opgezocht bij die, uh, bij die uh, ADAC wat dat uh, precies inhoudt. Dat, dat betekent Algemene Duitse Automobielclub. Wel bekend. Ja. Zeker. Dus het zijn Duitse auto's. De Duitse AWB. Dat gaat uh, gezellig worden. Dan heb ik ook nog iets gezelligs. Uh, 21 augustus is er weer die hele leuke en gezellige hippie-markt op de boulevard een aanrader. Gewoon lekker naartoe gaan. Heel leuk. Vrijdag 4, dan hebben we het over uh, Caprera. 4 september treedt daar Miss Montreal op. En uh, Miss Montreal staat voor uh, een spetterend. Ze is een showbeest, Dus het wordt een spetterende avond. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Uh, ze, zijn, uh, ze kosten 38,50. Uh, de aanvang is om uh, 6 uur en de deur gaat open om 5 uur. Wil je het niet missen? Ga snel naar de site caprera.nu. Agenda en reserveer kaarten. Want uh, zij is echt heel leuk. Woensdag 16 september is er ook wat leuks uh, bij Caprera: dan wordt er namelijk een lezing gehouden over hondenwelzijn. En um, onder het mond van begrijp je hond. Denk je erover na om zo'n leuk gezellig huisdier te adopteren... dan is dit een aanrader, want een hond adopteer je niet zomaar. Daar komt toch nog wel wat bij kijken. Mocht je het dus overwegen, ga dan naar deze leerzame lezing... en je weet of je, ges of je een geschikte hondenbezitter of bezitster bent... De entree is begin uh, is om uh, is, oh nee de entree is 16 euro. Aanvang half negen en de deur gaat open om half acht. Oké. Okay. Tot zover de agenda. agenda. Dank jullie wel en uh, we hopen dat mensen er wat aan hebben dat ze weer leuke ja, ideeën hebben. Vinden. Ja. ja? Uh, het is eigenlijk best een mooie wereld hè, jongens. Onmis alle ellende. Daarom gaan we luisteren naar Howard Stewart's en What's uh, a Wonderful World. It's a wonderful world Roy Stewart, wat een wonderful world Ja, yeah. very, very nice I say, you're rather late, aren't you? En ook uh, een uh, wonderful weather, of niet? Ja, we hebben zeker... Uh, nou ja, wonderful weather. Het is wel even lekker. Er uh, komt uh, een uh, einde aan de landel landelijke hittegolf. En de kans is aanwezig dat het uh, in de beeld niet ver verder komt dan uh, 25 uh, graden. Uh, in, in, uh, in onze regio komt sowieso een eind aan de hittegolf met maximaal uh, 23 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon- en stapelwolken. En vooral landinwaarts is kans op buien. In onze regio blijft het grotendeels droog. En de Zuidwestwind zwakt het matig. Langs de kust mogelijk vrij krachtig. Morgen schijnt de zon door de aanwezige sluierwolken. In de middag wordt de bewolking dikker. En tegen en in, het in de avond volgt regen. Het wordt weer een stuk warmer met maximaal 26 graden. Donderdag is het nog warmer met 27 tot 28 graden. De ochtend verloopt bevolkt, maar in de middag verschijnt ook de zon. Vrijdag is kans op regen en met 25 graden is het weer iets minder warm. In de weekend koelt het verder af en zondag is het nog maar 20 tot 21 graden. Daarbij schijnt geregeld de zon, maar op beide dagen is er ook kans op een bui. Het uh, ziet er uh, redelijk goed uit... Vind ik eigenlijk wel. Ja, als de, de ergste, ergste hitte is weg. En daar zijn heel, heel veel mensen blij mee, denk ik. Heel even af... Nou ja, ik vind 27 graden ook best lekker. Op. Ja, zeker. Maar als het in Nederland boven de 32 is, is het niet meer om uit te houden. Nee, dat is niet... Nee, dat, daar, nee, dat is, is gewoon zo, net dus, een, dus, een beetje te. Dan geen, moet je hier blij mee zijn, mensen. He? Helemaal geen plaknachten plak meer. Geen plaknachten meer. Dank je wel. Nee. We nee, uh, doen niet wat we eten moeten vandaag. Nee, dat komt allemaal goed. Oké, okay, anders moeten we een zakje dat nee, halen weer. De microfoon is voor jou. Oké, okay, dankjewel. Nee, we gaan vandaag. Uh, heb ik een. Uh, omdat het toch wat koeler weer wordt. Een uh, recept van Hollands stoofvlees, oftewel haché. En wat hebben we daarvoor nodig? 500 gram runder braadlappen of hachévlees. 700 gram grote uien. Dat zijn er een stuk of drie meestal. Vijf kruidnagels, twee laurierblaadjes, een klontje boter, bloem, een blokje rundvleesbouillon, 250 centiliter uh, cent, cent warm water, een scheut azijn, een flesje Grimbergen dubbel, oh, of een ander lekker donker biertje. Nou, dan ga ik echt niet het eten gooien. <laughs> Zout en peper, want bloem had ik al genoemd. De bereidingswijze. Snijd het vlees in stukken. Doe in een kom flink wat bloem en meng dat met zout en peper. Haal het vlees door de bloem heen, zodat het rondom bedekt is met een wit laagje. Verwijder de schil van de uien en snijd deze in ringen. Smelt het klontje boter in de pan. Schroei het vlees rondom dicht en bruin. Doe de uien in de pan, samen met de kruidnagels en de laurier. Roer het geheel even door en bak de uien gla glazig. En los het bouillonblokje op in het warme water, voeg de bouillon toe aan de stoofvlees samen met de azijn en het donkere biertje. Ik heb een flesje Grimbergen gebruikt, maar elk ander donker bier werkt ook. Zodra het geheel gekookt, zet je het op het allerlaagste pitje en stoof je het in dik 3 uur gaar. De uien zijn dan tot een papje gekookt en de bloem zorgt ervoor dat de haché mooi gebonden is. Breng de haché op smaak met zout en peper. En het smaakt lekker met rijst of een kruimige aardappel. Zo kom je de winter wel door. Maar zover is het nog niet. Dit is de voorwinter. Om wat meer scherpte in de saus te brengen... kun je een mespunt sambal toevoegen. Maar echt nodig heeft de haché dat niet. Ik wens u een smakelijk eten. Nou, dat klinkt lekker. Uh, komt en van het... het bier blijf je af. Nou ja, natuurlijk niet anders kan klopt, het, klopt het niet meer. Jammer. Nou, dus we gaan een beetje, uh, komt precies binnen de tijd. We gaan uh, het afsluiten van dit uh, ook van een tweede uurtje lunch doen op deze dinsdag. Ik hoop dat de luisteraars weer een beetje gezellig gevonden hebben, dat jullie het leuk gevonden hebben, dat de muziekkeuze een beetje ook, ja. leuk was. En uh, wij, ik vond het leuk. En uh, nou, we gaan eigenlijk afsluiten. En wat Luus en mij betreft, sowieso tot de volgende week. Tot en dinsdag, en tot wat mij betreft. Tot dinsdag. Donderdag, sorry. Nou, Luus dan donderdag. En wat mij betreft, tot volgende week dinsdag. En ik wens allemaal nog een uh, fijne dag.